Even kunnen met het NOS Journaal. Duizenden mensen boor kunnen veel mensen de stad niet uit. Door een kapotte bovenleiding tussen Meppel en Zwolle rijden er minder treinen. De NS vraagt mensen niet naar station Leeuwarden te komen en de terugreis uit te stellen. De gemeente probeert de boel in goede banen te leiden. Er zijn onder meer mensen ingezet om te voorkomen dat iedereen vanuit de stad naar het station komt. Lombok is weer getroffen door een aardbeving, dit keer een van 7,2. Het epicentrum lag in zee. Volgens de eerste berichten is er geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Het Indonesische eiland wordt de afgelopen weken keer op keer getroffen... door aardbevingen en naschokken. Vanmorgen was er ook een beving. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft de straf van een voormalige grenswacht verdubbeld. Hij schoot vier jaar geleden een ongewapende Palestijnse tiener dood. Aanvankelijk kreeg hij negen maanden, nu moet hij achttien maanden de cel in... De grenswacht heeft bekend dat hij de Palestijn doodschoot, hoewel die geen bedreiging vormde. Dan het voetbal. Vitesse SC Heerenveen is net geëindigd in 1-1 in het lenstra stadion. Stond Heerenveen lang op voorsprong, maar in de slotfase wist Vitesse toch nog te scoren. Eerder vanmiddag won AZ met 4-1 van FC Emmen. De club uit Alkmaar is nu koploper in de eredivisie. Feyenoord won thuis met 3-0 van stadsgenoot Excelsior. En FC Utrecht versloeg Pek Zwolle met 2-0. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal valt een bui en het koelt vannacht af naar zo'n 17 graden. Morgen valt er verspreid een bui. Soms is er ook zon. en Het wordt 21 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 van de onvoltooide van Schubert gaan we naar Johan Sebastiaan Bach. Uit zijn jongere tijd, voordat hij erg op de religieuze toer ging, gaan we zijn orkestrale suite nummer 2 in b mineur draaien. BWV 1067. De delen die u achter te horen krijgt zijn 1. overture, 2. Rondo 3. Sarabande 4. bourrée. Vijf doublé, zes menuet en als laatste badinerie. Johan Sebastian Bachtus en het wordt uitgevoerd door wederom een fantastische fluitist. Een man waar ik persoonlijk nogal een fan van ben. Jean-Pierre Rampal eh, samen met eh, Germain voucher Clerc en het Stuttgarter Kamerorkest onder leiding van Karel Münchinger.